De spreek van vandaag gaat over het teken van Jona. Het staat in Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden sommige van de schriftgeleerden en farizeeën: meester, rabbi, leraar, wij zouden van u een teken willen zien. Het zijn iedere keer dezelfde, hè? iedere keer een groepje schriftgeleerden en farizeeën die regelmatig terugkomen om Yeshua onder vuur te nemen. Klinkt heel mooi, hè? ze noemen hem rabbi, ze noemen hem hè, van mijn meester. Maar je ziet eigenlijk aan de vragen die ze stellen dat het niks te maken heeft met erkennen van zijn autoriteit. Zeg maar. maar dat het steeds is bedoeld om de poten onder zijn stoel weg te zagen. Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Op zich zou je nog zeggen, het is legitiem. Hè? Waarom, hij heeft zoveel tekenen gedaan. Waarom zou hij niet in Jeruzalem ook even een teken kunnen doen? Zodat ze overtuigd worden van zijn macht en van zijn autoriteit. Maar Yeshua heeft er een heel ander idee over. Je schrikt zelfs als je het antwoord hoort. Want Yeshua die zegt tegen hen, een verdorven. En als je dus kijkt in de grondtekst, dan staat er echt, het is echt een slecht, een goddeloos geslacht en overspeler. En dan bedoelt hij echt, he, van, ik heb dat een beetje uit te zoeken, bedoelt hij echt eigenlijk, het is hoererij wat jullie vragen. Niks meer en niks minder. Het is echt hoererij. Wat jullie vragen... om een teken... over iets wat totaal geen teken nodig heeft. Want het is zo duidelijk. Alles wat ik gedaan heb... het staat zo beschreven in de Torah. De profeten zijn er vervuld van. Die hebben alles opgeschreven. Jullie hebben het gezien. En nochtans willen jullie het niet geloven... en willen jullie eigenlijk... Ja, een soort van verblind worden... door allerlei dingen die ik doe... En het is, wat hij zegt, het is gewoon niet meer als overspel. Het enige wat jullie zullen krijgen, zegt hij, dat is het teken van Jona. En wat is dan het teken van Jona? Hij zegt het erbij. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was... zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Nou, we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt dat hij dus gekruisigd wordt en dat hij dan drie dagen en drie nachten in het graf ligt... waarna hij zal opgewekt worden. Dit heeft hij in het openbaar gesproken. Dus de rest van de discipelen, iedereen was erbij. En met name, let op, de schriftleden en de fariseeën. Want daar sprak hij tegen. Nou, dat heeft nog een staartje, dat zullen we dan straks zien. Maar onthoud dat even, dat hij dus dat gewoon in het openbaar heeft gezegd. Gaan we even terug naar 2 Koningen 14, want ik wil even weten wie was nou die Jona. Nou, de eerste keer dat hij voorbij komt, dat is in 2 Koningen. Hij, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamad tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona. Dus het is heel duidelijk, Jona was dus echt in dienst van Javu... Het staat beschreven in het woord. De zoon van Amittai, de profeet uit Gadhever. En Hefer ligt in Zebulon. Dus dat is het bewijs dat Jona was dus echt een profeet. Niet zomaar iemand die aangehaald wordt. Nee, hij was echt een profeet in de dienst van de God van Israël. We beginnen we bij Jona 1. Het woord van de Heer kwam uit Jona, de zoon van Amittai. Nou, het gaat dus over dezelfde. Hè? Zo, ik heb ze even blauw onderstreept. Het is echt dezelfde zonen. Of Dezelfde Jona, de zoon van Amita, uit Gad Hever. En Jona kreeg een opdracht. Sta op Jona, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. God was het helemaal beu, had het helemaal gehad met Nineveh. Het was zo verschrikkelijk wat daar gebeurde, dat hij vond er moet gepredikt worden, want dit gaat niet langer zo. Dit ga ik niet meer accepteren. Er zullen dus acties volgen. Dit was Nineveh in die tijd. Een grote stad staat er. Echt een hele grote stad. Met behoorlijk wat mooie architecturen gebouwd. Ze hebben behoorlijk wat teruggevonden ook. Saddam Hussein heeft geprobeerd om het weer herop te bouwen. Is niet gelukt. Gedeeltes heeft hij dan blijkbaar weer opgebouwd. Maar het is door ISIS is weer met de grond gelijk gemaakt. Jonah die staat op. En dan denk je van, nou, hij staat in de, heer, in de dienst van Yahweh, dus hij zal naar Nineveh gaan. Nee, zegt Jona, ik ga naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heer. Nou, dat is raar, hè, voor een profeet. Hoe kun je daar nou toch in vredesnaam weg van het aangezicht van de Heer? En waarom? Psalm 139, die zegt het. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar, al leg ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Met andere woorden, er is geen plek waar je op aarde zou kunnen schuilen voor Yahweh. Want Yahweh omvat alles. Nou, dat had hij moeten weten. Hij kan niet zeggen van, dat wist ik niet. Hij was een profeet, hij stond in dienst van Yahweh. Dus dit is een hele rare actie, maar het wordt wel duidelijk waarom hij het doet. Hij daalde af naar Javo. Jaffa is dat, en vond een schip dat ging naar Thaisis. Hij betaalde de prijs voor de overtocht, dus hij had er echt wel wat voor over om weg te gaan. Ging aan boord om op weg te gaan naar Tharsis. Weer staat het er geschreven: weg van het aangezicht van de Heer. Met andere woorden, ik ga aan boord van een schip en hij ziet mij niet meer, blijkbaar. Heel simpel gedacht, maar blijkbaar had hij dat toch in zijn hoofd: van Nou, als ik dan wegga, dan gaat het over, hè? Dan gaat het over. Nou, waar ligt dat nou precies? Er zijn twee verklaringen. Hier ligt Nineveh en hier ligt Tharsus, dus met een U, Tharsus. Daar kwam Paulus ook vandaan, Paulus van Tharsus staat er. Maar er zijn ook mensen die zeggen: nee, het ligt hier zo. Hier heb je een landstreek die heet Tarsus. Er zijn weer anderen die zeggen: nee, je hebt hier, bij het uiteinde van een grote rivier, heb je scheepswerven die hebben ze opgegraven. En daar hebben we ook de naam Tharsus gevonden. Dus het zou kunnen zijn dat het dus 3800 kilometer ver was, terwijl hij eigenlijk maar een reis hoefde te maken van duizend. Dus hij ging bijna vier keer ver om dus God te ontvluchten. Om niet te doen wat Yahweh aan hem vraagt. Maar Yahweh accepteert het niet. Yahweh wierp een hevige wind op de zee, een zware storm, zodat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden erg bang. En ze riepen ieder tot zijn god. Dus iedereen had dus toch een bepaald geloof blijkbaar. Ze wierpen de lading in het schip, in de zee, om het daardoor lichter te maken. Dat helpt soms wel eens, hè? dan kom je iets hoger op de golven liggen. Het nadeel is dat je dan ook weer een grotere speelbal van de golven wordt. Maar goed, het zij zo. Maar Jona was gewoon afgedaald in het ruim. En was gaan, gaan liggen en was in slaap gevallen. Merkte niks van al de commotie en remoer om hem heen heeft er niks van gemerkt. blijft gewoon slapen, totdat de kapitein bij hem komt. En die zegt tegen hem, hoe kunt hij nou toch zo diep in slaap zijn? Moet je eens horen wat er allemaal gebeurt om je heen. Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Dus iedereen wordt eigenlijk ingezet om naar zijn of haar God te bidden. En te hopen dat dat werkt en dat er uiteindelijk één God bij is die u dan zal redden. Nou, ik heb hier een uh, schilderij gevonden, behoorlijk dramatisch, hè? dat ziet, van, uh, zoiets heeft het dan eruit gezien. Hè? Een klein scheepje in golven dreigend om te slaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, het hielp niet, hè? de storm die ging niet weg. Laten we dan het lot werpen, zodat we te weten komen waarom dit onheils en door wie dit onheils ons overkomt. En ze werpen het lot, het lot viel op Jona. Nou, zoiets, hè. Het zal niet zo rustig zijn geweest, maar goed, zoiets hebben ze dan gedaan. Het lot geworpen. En het lot, hij wijst al naar zichzelf, hè. Het lot wijst dus naar Jona. En toen zei ze tegen hem, vertel ons toch... door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Frappant, hè. Dat is niet zeggen, wie ben jij? Nee, wat is uw werk? Dus het eerste waar ze aan refereren is... wat had jij moeten doen? Dat hebben ze niet geweten, dat ze dat moesten vragen. Maar dit vragen ze als eerste... Nee, het is gewoon Yahweh, denk ik, die dus door hen spreekt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Het moet als een donderslag bij heldere hemel bij Jona naar binnen gekomen zijn. Van hoe weten ze dat? Dat ik een opdracht heb, dat mijn werk was om te profiteren. En dat ik daarvoor gevlucht ben. En hij zegt tegen hen, ik ben een Hebreeër En ik vrees de Heer de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. En de zee was in oproer. De zee was één grote heksenketel. Ze vergingen bijna. Het ging om hun leven. En hij zegt, ik vereer de God die deze zee gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. Ik kan me dat helemaal indenken. Als je dat hoort, zeg maar, als je vreest voor je leven... en je ziet hoe die huizen, hoge golven, je bootje dreigen te overspoelen... en dan zegt er iemand van, ja, maar, thuis, maar ik ken de God die dit die dat regelt. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was... weg van het aangezicht van de Heer. want dat had Jonah hun verteld. En ze snappen het niet. Van Mestai ze zeggen, je bent een profeet... je staat in zijn dienst... je krijgt een opdracht... en dan ga je weg. Hoe kun je dan zeggen dat je in zijn dienst bent? Hoe kun je dan zeggen dat je zijn profeet bent... als je niet doet wat hij zegt... Jij zegt toch dat hij Jawe is, de God van hemel en aarde, die de zee gemaakt heeft. Ze snappen het niet. En je kunt elkaar niet snappen eigenlijk. Van hoe kan hij nou weggaan van de God die overal aanwezig is? Daar blijft het niet bij. Ze zeggen tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Dus ze zijn wel heel erg gericht op de oplossing. Er moet wat gebeuren, maar dit gaat helemaal fout schip gaat ten onder. En Jona heeft het antwoord. Jonah zegt tegen hen... ...pak mij maar op... ...gooi me in de zee... ...en dan zal de zee u met rust laten... ...want ik weet dat deze zware storm... ...u overkomt omwille van mij. Dus hij weet... ...hij heeft echt in de gaten... ...dat dit gebeurt... ...omdat hij niet luistert naar Yahweh. Maar ja, dat is nogal wat hè. Ga er maar eens aan beginnen. Iemand die zegt dat... En je kunt natuurlijk op zoek zijn naar de oplossing. Maar als iemand de oplossing geeft, mag sluisteren, gooi mij maar, maar overboord. Met andere woorden, hij verdrinkt. Want het bestond niet dat je zei, maar dat zou kunnen overleven. Daar zijn de zelen niet mee eens. En dat zit ook niet in de aard van zee, hè? Zelouw zijn altijd wel heel erg gericht op het redden van mensen. En hij had betaald. Hè? Hij was natuurlijk een betalende gast aan boord. Nou, dat geeft natuurlijk een hele slechte naam. Hè? Als je die mensen als het er problemen zijn, gooit die mensen overboord. En je komt wel met de rest kom je terug aan, uh, aan land. Je zei, nou, dat is niet echt een reclame om uh, nog een keer een reisje te boeken daar zo. Van, uh. Dus de, de mannen roeien echt om het schip terug te brengen naar het droge. Maar het lukte niet. Ze konden het niet. Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Met andere woorden, het niet opvolgen van het aanbod van Jona... heeft tot resultaat dat de zee nog erger tekeer gaat. En dan gebeurt er iets heel verpans. De hele bemanning gaat de heren aanroepen. En ze zeiden, oh heren, laat ons nog niet vergaan... om het leven van deze man. Dus ze zijn echt overtuigd... van dat hij in dienst staat van Yahweh... en dat ze iets moeten doen... en dat ze dus toch zeg maar... het advies wat Jonah gegeven heeft moeten opvolgen... maar ze zijn verschrikkelijk bang... omdat hij gezegd heeft dat hij een dienaar is van Yahweh. Ja, dan gaan we dus zijn dienaar die vermoorden we eigenlijk... Hè, door hem overboord te zetten. Leg u alsjeblieft geen onschuldig bloed op ons... Want u, Heer, het doet zoals het u behaagd heeft. En dat hebben ze meegegeven dat maken ze mee, hè. de zee gaat zo keer, En dan pakken ze Jona op en wierpen hem in de zee. En gelijk komt de woedende zee tot bedaren. Nou, er is ook weer een schilderij van, Dat dus je ziet dat Jona, meestal zie je van dat Jona de zoog. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar goed, in ieder geval. Het resultaat is hetzelfde, wordt overboord gezet. En de zee komt tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Want ze zien het bedaren, ze zien dus dat het dus effect heeft. En ze brachten de heren een slachtoffer en legden gelofte af. Er staat niet bij wat ze, wat ze beloofden. Of ze echt, zeggen maar, dus vanaf doen, ja, we zijn gaan, uh, gaan dienen, weet ik niet. Zou me niks verbazen, maar het staat er niet bij. Er staat bij dat ze dus uh, een slachtoffer brengen en gelofte aflegden. En de heren beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Nou, er is ook wel een schilderij van, hè? Dan zie je uh, dat Jonah opgestokt wordt. Ze hebben trouwens, dat vond ik dan op internet, nog niet zo lang geleden hebben ze een bewijs gevonden dat zoiets ook echt gebeurd is. Dus ze hebben ze echt, een man die heeft dus echt levend uit zijn vest gekomen. Hè? Dat is heel grappant. Nog niet zo lang geleden gebeurd, dus dat zet wel het verhaal hè? wat mooier op de. Dan gaan we terug naar Yeshua die bezig was. Even een stukje over wat er daar gebeurt. En er stak een harde storm in op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Dat was namelijk het bootje wat met Jeshua en de discipelen overvoer over het meer van Galilea. En dat zit er een hele grote overeenkomst in. Ik had zelf het idee van, er staat ook het teken van Jona, maar wat er dus in de geschiedenis beschreven staat, daar staat veel meer in dan dat ik eigenlijk ooit wist, eigenlijk. Nou, daar heb ik ook een schilderijtje van gevonden. We zijn daar geweest, nog niet zo lang geleden, en het schijnt daar enorm te kunnen spoken op, die, op het meer van Galilea. En ook de discipelen waren bang dat ze zouden omkomen. En nu lag Jeshua te slapen in het schip. En de discipelen wekten hem en zeiden tegen hem, eigenlijk hetzelfde als wat die zeelui zeiden tegen Jona, hoe bestaat het dat je kunt slapen in zo'n storm? Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Alsof het zou kunnen, met Yeshua aan boord. Maar daar keken ze niet naar. Ze keken alleen naar de omstandigheden, wat er gebeurde. En ze zien wat er gebeurt, en dat is dat het schip vergaat. En Yeshua wordt wakker, bestraft de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil. Jonah moest overboord gegooid worden en de zee die stopt. Yeshua die wordt wakker, bestraft de wind en de zee wordt stil. En er kwam een grote stilte. En Yeshua zegt tegen de discipelen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Nou, blijkbaar niet. Want hun angst is ook daarna verschillende keren nog teruggekomen. In bepaalde omstandigheden. Blijkbaar was het heel moeilijk, ook al was Yeshua bij hun, om daar aan vast te houden. Dat is voor ons ook weer een beetje een opsteken, hè? Denk ik dan. Goed. Dan doen we even een stapje verder in de tijd. En dat is dan op het moment dat uh, Yeshua gekruisigd is. Nicodemus, die eerst nachts naar Yeshua toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirren en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Yeshua, wikkeld het in linnendoeken, met de specerijen zoals de gewoonte van de joden is bij het begraven. En dat is dan zeg maar dus de koppeling die er is tussen het verhaal van Jonah... En dit verhaal, wat Yeshua zegt, het teken van Jona. Jona zit nu in die vis, die is dus opgestokt in die vis. En ik ga nu eventjes dus naar het Nieuwe Testament, het stukje waarin Yeshua begraven wordt. En ze legt Yeshua in het graf, vanwege de voorbereiding van de Sabbat, moest het dus heel snel gebeuren, omdat het graf dichtbij was. Nou, ik heb daar een foto van, van het graf, met een steen ervoor. En daar heeft Yeshua, of het echt op deze plek is, weet ik niet. Maar in ieder geval heeft hij dan in zo'n rotsgraf gelegen. Drie dagen en drie nachten. Net zoals Jonah drie dagen en drie nachten in de vis zat. En toen bad Jonah tot de Heer zijn God vanuit het binnenste van de vis. Dus Jonah komt tot inkeer. Die is naar buiten gegooid. De, de zee in. En hij riep... Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Jeshua heeft niet gebeden in het graf. Jeshua is echt overleden. Hij heeft niet gebeden in het graf. Hij heeft er gewoon gewacht totdat de vader hem weer opwekte. Maar Jona leefde in de vis. En Jona die bad. En die voelde het ook. Als dat hij in een graf zat. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. En hij erkent dat wij zijn stem hoorde. Want u wierp mij de diepte in in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Dat is bekend, hè? Want dat zingt David ook. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dus het is een bekend iets. Het staat verschillende keren in de Bijbel. En wie er het eerste dat gezongen heeft, weet ik niet. Maar het is wel een bekend iets van dat het een ervaring is... Van uw baren en uw golven die gaan over me heen. En ik heb uw hulp nodig. En Jona zegt, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Dus hij wist en hij geloofde dat dit niet het einde was. Dat hij niet zeg maar dus zou sterven in die vis of dat hij zou verdrinken of wat ook. Nee, hij geloofde echt dat hij gehoord werd en dat hij terug zou komen. En dat hij ook weer de tempel zou aanschouwen. Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. En zeewier was om mijn hoofd gebonden. Nou, je ziet het voor je, hè? Van als je natuurlijk in zo'n vis zit. Zo'n vis die zal waarschijnlijk van alles en nog wat uh, opgeslokt hebben. En dat dan echt om zijn hoofd uh, allerlei uh, viezigheid uh, gebonden zat, waaronder zeewier. Ik denk dat het een verschrikkelijke ervaring is geweest, Jona. Na de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendel sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Heere, mijn God. Hij erkent zo dat Hij, ja, dat nog steeds Yahweh zijn God is. Hij, ondanks alles wat hij nu meemaakt. Hij stopt niet met bidden en het erkennen van Yahweh. U bent de Allerhoogste. En toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Dus hij heeft zelfs nu een directe toegang tot de tempel van Yahweh. Die niet de vereren, zegt Jonah, verlaten hem die hun goede tieren is. Het is bijna niet voor te stellen, hè? dat hij dus in die vis zit. Dat hij in, in grote angst zit, en grote nood. En dat hij dan erkent, hij is niet verlaten. Hij verlaat degene niet die hun goede tieren is. Dat is zo'n enorme erkenning van Jonah, dat hij dus afhankelijk is van Yahweh... Dat is bijna niet voor te stellen. Maar ik met dankzegging, zegt hij dan. Zal u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Had hij niet gedaan. Hè? Want hij was weggestuurd. Hij moest gaan prediken in Nineveh. En hij had beloofd, toen hij profeet werd, dat hij dus God zou volgen. Dat heeft hij ook tegen die vissers gezegd. Ik, ben, ik sta in dienst van Jaweh. Ik doe wat Jaweh zegt. Nu is hij op het diepste punt van zijn leven gekomen, denk ik. En nu zegt hij, wat ik beloofd heb zal ik nakomen. En het heil is van de Heer, is van Yahweh. En toen sprak de Heer tot de vis. Nadat hij dus tot deze erkenning is gekomen... zegt Yahweh, nu is het genoeg. Nu heeft hij voldoende erkend. En de vis, die spuugt Jona uit op het droge. Nou, hier zie je hem dan op het droge komen. En het woord van de heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op... Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Dus niet wat je zelf verzint, maar die ik tot u spreek, zegt Yahweh. En Jonah ging. Jonah stond op en ging naar Nineveh. En Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnee. Nou, ik heb dat even een beetje uit te rekenen. Dat is ongeveer tussen de 90 en de 105 kilometer in doorsnee. Dat is een gigantische stad geweest... Er zijn weinig steden zo groot eh, tegenwoordig. Alhoewel Londen ook wel een forse stad is en New York. Maar 105, rond de 100 kilometer is toch een behoorlijk eh, grote stad. En Jonah begon de stad in te gaan, één dag reis. En hij predikte nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dus Nineveh die gaat ongeveer in 30 kilometer, 30, 35 kilometer gaat u dus de stad in en begint te prediken. En zegt dus, over veertig dagen wordt Nineveh omgekeerd. Net als Sodom en Gomorra. Dan staat er iets heel verpands. De mensen van Nineveh geloofden in God. Dus hij roept dat, hij predikt dat en de mensen geloven. En ze roepen een vaste uit, trokken hun rauwgewaarden aan... van de grootste tot de kleinste onder hen. Dus heel die stad, die, komt eigenlijk, ja, die bekeert zich eigenlijk. Hè? Ze roepen een vaste uit trekken rouwgewaarden aan. Zelfs de koning die het hoort, staat op van zijn troon, legt zijn statiegewaad af, hult zich in een rouwgewaad en gaat in het stof zitten. Je kunt je niet voorstellen dat zoiets in Nederland zou gebeuren. Dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima van hun stoelen opstaan, hun gewaad uittrekken en zeggen we gaan rouwbedrijven voor jaren, want we hebben gezondigd. Dat kun je niet voorstellen. En daar... Gebeurt het. Sterker nog, de koning heeft een bevel. Op bevel van de koning en zijn rijksgrootte wordt omgeroepen. Mensen en dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Moet je je voorstellen dat het kabinet in Nederland daaraan meewerkt. En dat al onze rijksgroten, Rutte, noem maar op, dat die gaan bepalen mensen, we gaan drie dagen vasten. We gaan niet eten, we gaan niet drinken en wij verontmoedigen ons voor Java, onze God. Want wij komen tot de orkenning dat wij gezondigd hebben. Wat zou er gebeuren in Nederland als dat nu zou gebeuren? Ik denk dat we nou ja, onvoorstelbare dingen zullen meemaken als dat zou gebeuren in Nederland. Mensen en dieren moeten in rouwgewaarde gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft... Dus ze wisten het. Ze wisten dat ze goed fout bezig waren. Maar ze komen tot erkenning ervan. Wie weet, zegt die koning, wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Nou, het is geweldig, hè. Als je dat leest, zeg maar, van wat een enorme erkenning van de koning en van zijn rijksgrootte, om er dus zo ver te komen dat hij zegt, nou laten we ons nou... Ja, in rauw hullen, laten we in een stof gaan zitten, laten we drie dagen vasten, niet eten, niet drinken. En wie weet, misschien dat Yahweh berouw heeft en dat hij zijn toon laat varen, zodat wij niet omkomen, zodat wij niet zullen sterven. En het gebeurt zeg, God die ziet dat. En die heeft ook echt naar hun hart gekeken. Hè? Die heeft niet gezegd: Oh, wat, uh, leuk wat ze doen. Nee, die heeft echt naar hun hart gekeken. En God, die kreeg berouw over het kwade wat hij gezegd had hun te zullen aandoen. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat God berouw krijgt over zijn plannen. En dat hij niet doet wat hij dus beloofd had. En dan komt Jona weer om de hoek. Want die wordt woedend. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij was echt, hij was wit-heet van woede. Net als staat er: wit-heet van woede. En dan gaat hij bidden tot de Heer. En dat is dan zo'n verschil met die koning en die rijksgrootte. En dit is dan een profeet, hè? profeet van Java. En hij zegt: O Heer, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Thais te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk en goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Wat een geweldige preek, hè? geeft de hier. Hè? Ik wist dat als ik zou gaan en ik zou preken, dan zouden ze zich bekeren. En wat doet u? U spaart ze. Nou, dat mocht niet gebeuren. Want hij wist ook wat er in de toekomst zou gebeuren met Israël. Daarom ben ik weggegaan. Daarom ben ik gevlucht. Ja, het hielp niet, helaas. Maar hij dacht dus, dat als ik wegga, dan wordt er niet gepreekt. En als er niet gepreekt is, dan is God niet zo onrechtvaardig dat hij die mensen laat omkomen, omdat het niet gepreekt is. Een beetje een rare rimnatie, maar. Maar dit is dan het gebed van Jona. En waarom? Jona wist dit. Er staat in 2 Koningen 17. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië. En Nineveh ligt in Assyrië, was de hoofdstad van Assyrië. Die nam Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Hala en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. Dus hij wist dat. Ja, maar luisteren als hun blijven leven. Dan komen ze op een gegeven moment naar Israël en dan halen ze heel Israël halen ze weg. De mensen worden weggevoerd. Twee koningen, 18, komt er nog een keer in die tijdsneed. Hiskia, het goud van de deuren en de deurposten van de tempel van de heren. Nou, als je dan een profeet bent en je weet dat dat gaat staan te gebeuren. Dat de tempel dus eigenlijk... ja eigenlijk uitgekleed wordt, al het goud wordt er afgehaald... wat voor de heren gegeven was. Het heiligdom van de heren wordt, zeg maar, ontheiligd. En dat gaat dan naar de koning van Assyrië. Nou, dat was dus de reden waarom Jona zei voor ons luisteren... ik ga daar niet naartoe. En in Psalm 137 staat het ook hè, aan de rivieren van Babel... daar zaten wij ook, weenden wij, als we aan Sion dachten. En Jona gaat verder met zijn gebed, nu dan heren... Neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Zo erg maakt hij dus. Hè. Hij ziet dus dat de Assyriërs blijven leven doordat ze zich bekeren. En dan zegt hij, nou, neem mijn leven dan maar. Ja, als je hun spaart, dan is mijn leven niks meer waard. En God zegt, bent u terecht in woede ontstoken? Van wat, wat gebeurt er nou, Jona? Wat is er aan de hand? En Joden, die vlaat de stad, ging ergens ten oosten van de stad zitten, maakte voor zichzelf een afdak en ging in de schaduw zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Ergens in zijn hart hoopt hij nog haast. stel voor. God, u zegt het wel, maar stel dat ze toch iets doen, hè, waardoor God omdraait. Dan zit ik op de eerste rang, hè. dan kan ik mooi kijken en me eigenlijk verkneukelen om te zien dat heel die stad omgekeerd wordt. Zoiets, van waarom zou hij er anders gaan zitten? Hij wacht af. Misschien, omdat hij gezegd heeft van, heer, mijn leven maar, dat God zich bedenkt en denkt, ja, dat is natuurlijk van van de zotte, hè? dat ik dan, mijn knecht, die is dan zo overdrietig. Misschien dat hij dan zegt, nou ja, laat ik dan die heidende maar, uh... en dan doet de heer, die doet wat. De heer God beschikt een wonderboom en liet hem boven jonen opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Dus God probeert hem nog te helpen. Jona, je zit daar, je zit daar te wachten. Ik zou je nog een beetje helpen, ik zou je wat comfort geven. En Jona was erg blij met de wonderboom. Nou, iedere keer uit ik dat stukje lees, zeg maar, dan moet ik aan dit plaatje denken. Dat is even een grapje, maar dat is dan, zeg maar, van... Uh, je ziet daar, iemand die gooit zo'n eikeltje in de grond en gelijk vliegt die boom naar boven. En, ja, een wonderboom, hè. Dus ik vind het altijd wel een beetje zoiets, hè. Ineens staat er een grote boom. Maar daar blijft het niet bij. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dag uit een worm... die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. Nou, dat is vervelend, hè, voor Jona? Er gaat de zon op. God die beschikt een oosterwind, een verzengende oosterwind, zelf staat er. En de zon stak op het hoofd van Jona's, zodat er geel uitgeput raakte. En hij verlangde ernaar te sterven en zei toen... het is voor mij beter te sterven dan te leven. Dus weer diezelfde opmerking van het is beter te sterven dan te leven... Dan te zien we dat die Assyriërs blijven leven. Ik kan dat niet meer aan. En God zegt voor de tweede keer: bent u terecht in woede ontstoken? En nu heeft hij het over die wonderboom. En Jona zegt: ja, terecht ben ik in woede ontstoken. Tot de dood toe. Zo erg is hij ja, ontstemd eigenlijk over alles wat er gebeurt tot nu toe. En dan krijgt hij een lesje. Ja, waar zegt. Jona, jij wil die wonderboom ontzien waarvoor je niet gezocht hebt, je hebt hem niet laten groeien... die ontstond in één nacht en in één nacht was hij weer weg. Je hebt er niets aan gedaan, je hebt hem geen water gegeven... je hebt je daar niet om bekommerd, hij stond er zomaar ineens. En daar heb je moeite mee. En moet ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien... waarin meer dan 120.000 mensen wonen... dat is net zoveel als in Maastricht, hè? Die het verschil tussen hun rechter en de linkerhand niet weten... Dus ook al waren ze zeg maar heel erg onrechtvaardig en waren ze uh, deze van alles en nog wat richting uh, andere volkomen heen, ze kenden het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet. Dat gebeurt dat tegenwoordig ook vaak. Ik heb het ook heel regelmatig met Annemiek. Dan zeggen: ik, We gaan hier links en dan gaan ze rechts. Dus het is wel iets wat vaker voorkomt. In ieder geval, het staat er heel duidelijk bij: van een rechter en een linkerhand, die weten ze niet. Dan gaan we even terug naar Matthäus. Weer naar de overpriestende fariseers. Want we hadden net gereden. een stukje daarvoor hebben we gezien dat Yeshua is begraven. En wat had hij gezegd? Hij had gezegd dat het teken van Jona, waar ook de discipelen en iedereen bij stond... dat dat het teken zou zijn wat ze zouden krijgen. Dat hij dus ook drie dagen en drie nachten in het graf zou zijn en dan opgewerkt zou worden. Wat zou je verwachten? Al de discipelen hebben het gehoord... Je zou verwachten dat er met dromen dat ze bij het graf zouden staan... en te wachten dat, dat een heer opgewekt zou worden. Laten we gaan staan daar. Laten we me verwelkomen met gezang. Laten we zingen en laten we blij zijn. En het gebeurt niet. Er is niemand. Behalve de overpriesters en de fariseeën. Want die gaan naar Pilatus toe en die zeiden... Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft... Toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. En hun gaan er serieus mee om. Zeggen, Pilatus, wij hebben dat gehoord, hij heeft dat gezegd. En dat willen wij voor zijn. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt... opdat zijn discipelen hem niet s'nachts misschien weghalen. Komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste... Dus hun waren ervan overtuigd, stel dat het nog eens zou gebeuren, dan moeten we iets doen om dat tegen te houden. Het mag niet gebeuren. We hebben zoveel dingen van hem gezien, dat ze bijna eigenlijk niet konden ontkennen dat hij de Messias was. Want dat moet hier wel aan de grondslag gelegen hebben. Dat ze denken, van het zal toch niet zo zijn dat ook nog eens een keer die profetie die in de profeten staat tot vervulling zal komen. Laten we zorgen dat er een lege macht ligt. En mocht hij opwekken... Dan slaan we hem toch gelijk weer neer. Stop we het over terug in het graf. Is Er niks gebeurd. En Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht. Ga heen. Beveilig het naar uw beste weten. Dus Pilatus gaat er helemaal in mee. Zegt prima. Als jullie daar zo bang voor zijn. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar goed, uh, het zei zo. Hier hebben jullie een, uh, een wacht. Beveilig het graf. En dat doen ze. Ze gaan erheen. Beveilig het graf met een wacht. En ze verzegelen ook nog een keer de steen. Hè? Want stel je voor, niet alleen de wacht is voldoende. Er zal ook nog een zegel op moeten komen. Alsof Yahweh een probleem heeft met een zegeltje op een steen die hun daar opleggen. Nee, nee, dat is van de fariseeën ook. Daar kom ik niet aan hoor. Wat een hoogmoed, hè. Wat een ontzettende hoogmoed dat simpele mensjes denken dat ze dus de profetieën van Yahweh tegen kunnen houden. Met een zegeltje en met een paar soldaatjes. Nou, Jesu had het gezegd, hè? want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Wat je eigenlijk zou verwachten is dat, er dus, dat het hele stuk vol zou staan met zijn discipelen. Helaas, er staan alleen maar zijn tegenstanders, hè? de kinderen van de wereld. Die nemen zijn woorden serieus en die staan te wachten doordat hij opgewekt wordt. En op de eerste dag van de week gingen zij, Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Salome, heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die ze gereed gemaakt hadden. En sommige gingen met hen mee. Dus het was niet zo'n hele grote club, maar... hoeveel er exact waren is niet helemaal bekend. Maar in ieder geval een aantal had op de eerste dag van de week, dus... op de zondagochtend... was ze al opgestaan, maar goed, in de zondagochtend gaan ze kijken bij het graf. we wat spullen mee. En ze vonden de steen afgewend van het graf. Nou, dat is mooi, hè? De steen was weg. Het was al een hele opluchting. Want dan hadden ze het onderweg over gehad van wie zal die steen wegrollen. Want ja, we moeten hem balsen, we moeten allerlei dingen doen die we niet konden doen omdat het tegen de Sabbat was. Maar ja, wij zijn maar vrouwen, wie gaat die steen wegrollen? En ze komen daar, nou zegt die steen is weg, dat is ook wat. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Yeshua niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, ze over gaan, ja, zijn gaan praten van wat is er toch gebeurd, hoe kan het nou, van, wie heeft hem dan meegenomen... Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En dat kan niet anders dan dat ze hier aan gedacht hebben. Dat kan haast niet anders. De ark. Daar stonden de cherubim. En dat is weer gebeurd. Er waren twee engelen die dus bij het graf van Yeshua kwamen en hem opgewekt hebben. Want was, wat was nou de reden dat die cherubim bij het graf bij de ark stonden? Wat deden ze daar? Het bewaken van de Torah. Yeshua was het vlees geworden Torah. En daarom kwamen ze met z'n tweeën kwamen ze hem opwekken. En toen zij zeer bevreesd werden, die vrouwen, en het gezicht naar de grond bogen, zeiden tegen hen... ...waarom zoekt u de levende bij de doden? Met andere woorden, jullie wisten het toch? Jullie wisten, hoe vaak heeft hij niet gezegd dat hij na drie dagen opgewekt zou worden... ...en toch komen jullie hem nog zoeken bij de doden. Hij is hier niet, want hij is opgewekt... Herinner u, herinner u, hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen... en gekruiserd worden en op de derde dag opstaan. Ja, en toch hebben ze zich niet herinnerd. De fariseeën en de schrift wel, helaas de discipelen niet. Dat is heel jammer, dat gebeurt vaker hè. Daar hebben wij ook wel last van. Dat mensen om ons heen ons herinneren aan dingen... Die wij zouden moeten weten en dat je dat terugkrijgt van een ander. En zij herinnerden zich zijn woorden. Nou, dit is ook een van de redenen... waarom er op de muren van Jeruzalem steeds geproclameerd wordt... om Yahweh te herinneren aan zijn woorden. En hij weet het. Jaweh vergeet niks. Maar hij wil toch ten eerste dat hij zichzelf herinnerd wordt... maar ook dat wij herinnerd worden aan zijn woorden. En dat gebeurt hier. De twee engelen... Die praten tegen die vrouwen, roepen in herinnering wat gezegd is door Yeshua en het land. Zij herinnerden zich zijn woorden. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. Dat had Yeshua gezegd. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is, zo zal ook de zoon des mensen het teken zijn... Voor dit geslacht. Ja, eigenlijk kun je het niet duidelijker krijgen. Hè? Van, we kennen dat verhaal van Jona allemaal. Hij heeft eraan gerefereerd. We kennen het verhaal van Yeshua, kennen we ook allemaal. En dit is het teken, zegt hij. Het teken dat Yeshua drie dagen en drie nachten in het graf gelegen heeft. En niet van vrijdagavond tot zondagochtend. Dat is maar één dag en twee nachten. Helaas, je kunt het niet anders uitrekenen. Dus er is wat anders aan de hand... Hij heeft echt drie dagen en drie nachten in het graf gelegen en hij is opgewekt door zijn vader Yahweh. Leer van de vijgenboom, zegt Jeshua, deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Met andere woorden, als er bepaalde dingen gebeuren, in het wereld gebeuren of in de natuur, dan weet je dat er iets op handen is. Zo ook u, wanneer al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Wij zien nu allerlei dingen gebeuren met Israël. We zien dat er volken zich steeds nauwer aan eens sluiten. Dat ze bezig zijn om allerlei dingen te verzinnen. Ze willen Israël, van, van Jeruzalem willen ze een internationale stad maken. Dat het beheerd wordt door een internationaal comité. Dat Israël niks meer te zeggen heeft over, over Jeruzalem. Er worden allerlei dingen worden nu eigenlijk uitgevoerd dacht en uitgevogeld voor Israël. En er wordt niet gekeken wat de God van Israël wil. Wij zien die tekenen. De takken van de vijgenboom, die worden zacht. Voorwaar ik, Yeshua, zeg u... dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan... doordat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan... maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan, zegt hij. En zijn woorden zijn de woorden van Yahweh... Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Amen.